NOS Nieuws van 11 uur. Jo met het NOS Journaal. De leiders van de zogenoemde Paars Plus partijen... hebben hun eerste gesprekken vanavond afgerond. Rutte, Cohen, Pechtold en Halsema hebben afgesproken... hoe ze de onderhandelingen de komende tijd gaan aanpakken. De nieuwe informateurs, Wallage en Roosentaal, geven morgenochtend een toelichting. Afgesproken is dat de vier partijleiders... terughoudend zijn in hun contacten met de media. De onderhandelingen gaan morgenochtend verder... Morgenavond is er geen bijeenkomst op het Binnenhof... in verband met de halve finale Nederland-Uruguay. Amsterdam krijgt een topklinisch ziekenhuis voor kinderen met kanker. Het komt op het terrein van het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Artsen en ouders van kankerpatiëntjes hebben samen het initiatief genomen... om te komen tot één behandelcentrum voor kinderen met kanker. Sommige universitaire ziekenhuizen zijn niet blij... met de concentratie van de zorg voor kinderen met kanker in Amsterdam. Ze vinden dat ouders meer keuze moeten hebben... Griekenland meldt dat het goed op weg is om de staatsfinanciën op orde te brengen. Volgens de minister van Financiën is het tekort in een jaar tijd bijna gehalveerd. Griekenland moet stevig bezuinigen van het IMF en de EU. Zo wordt onder meer de pensioenleeftijd verhoogd. Donderdag besluit het parlement daarover. De protesten tegen dit kabinetsplan gaan onverminderd door rabo Robert Geesing heeft aan de val in de tweede etappe van de Tour de France een scheurtje in de ellepijp overgehouden. Het scheurtje werd vandaag vastgesteld bij onderzoek in Maastricht. Zijn deelname aan de Tour komt niet in gevaar. De etappe van vandaag, van Brussel naar Spa, werd ook weer gekenmerkt door veel valpartijen in de slotfase. Bij een afdaling op zo'n 30 kilometer van de finish in Spa kwamen veel renners ten val. Ook enkele motoren vielen om. Het weer droog, een heldere nacht, morgen overdag, toe zon. In het noorden en oosten nog kans op een bui. Het wordt 19 tot 23 graden. Vanaf woensdag zonnig en warmer. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu het laatste uur.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 Je, je moet er gaat... alleen geen aanvaring mee krijgen, hè? Maar dat, ze, ze blijven wel uit je buurt, neem ik ja, aan. Ja, zijn, ze zijn schuur, hoor. Schuur een ze kan... beetje. Ja, absoluut. Ja. Ja. Nee, daar ben ik niet bang voor. Het <laughs> rent wel door. Ja, het ja. is leuk om te horen. We hebben ook jouw dochter Noelle een andere keer geïnterviewd. Die leert voor sportlerares. Heeft ze dat een beetje van jou? Want jij houdt ook nogal van sporten. Nou, ik jog en ik fiets heel graag. Ik wandel, maar verder...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 Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats, daarom kniel ik neer bij u.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 heal us like only you can Open up the church and bring a real thing Open up this culture and bring a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 eel.nl, Heeft u nog vragen? Dan kunt u ons altijd mailen of bellen. Ons e-mailadres is hetlaatsteuur.apenstaart.live.nl. Hetlaatsteuur.apenstaart.live.nl. Live met een V. Ons mobiele nummer is 06 44 82 0123.